Young girl, get out of my mind. Nee. Wat een prachtige antieke om de show mee te beginnen. Vandaag hier bij ZVL. Op deze redelijk koele zondag na een hete week. En een warme week in het vooruitzicht. Dus hey, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Ik heb heerlijke muziek voor je. En een paar interessante onderwerpen om de zondagochtend op een lekkere manier af te sluiten. Dus stay tuned. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En prachtige herinneringen hebben we ook aan Chris Norman en Suzy Quattro. Our love is alive. It's fate. stumbling in tegenwoordig. Ja. En uh, ik zou willen zeggen, zoek dus even verschillen tussen de oorspronkelijke versie die je hier hoorde bij ZVL. Chris Norman en Susie Quattro. Stumbling in dus en Bronski Beat. Ach. Wat een prachtige herinnering uit 1984. Small Town Boy. Straks uh, gaan we luisteren naar een re reportage van Jeroen Vergent. Van Hij ging de straat op en vroeg mensen, bent u wel eens opgelicht? Ja, eh. Uh, er worden vele pogingen gedaan. Ik ben vorige week nog gebeld door uh, iemand in het Engels. Met een gek telefoonnummer. En die wilde van alles van me weten. Ik heb toen het gesprek lekker gerekt, zal ik maar zeggen. Zodat de. Kosten flink oplopen voor de beller. En uh, ja, uiteindelijk werd het natuurlijk niks. Ik deed helemaal niks. Ik deed net of ik het niet verstond. Maar de vraag is dus: bent u wel eens opgelicht via de telefoon? Of gewoon op een andere manier, u hoort het straks. Maar eerst nog iets moois van Queen, luister mee naar. You don't fool me. Say smile, you don't. Op een zondagmorgen een mooi nummer van Queen. You don't fool me. Tijd voor een reportage. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ondanks het snik hete weer van de week. Hij stak zijn blauwe microfoon weer onder diverse neuzen en vroeg mensen, ja, bent u wel eens uh, ja, opgelicht? Hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag mevrouw.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 Uh, een, een, co een collector of, of, iets, of? Ja, ja. Ja, iets in die trant. Ja, ja. Was het zomaar aan de deur of zo? Of ja? Nee, niet zomaar aan de deur. Nee, nee dat was uh, zeg maar onleid, maar wel een bekende die dan zegt, nou, je kent iemand, dat is leuk, en dan moet je even vragen. Via, via gaat het dan. Het leek een goed doel, maar ja, dat was het niet. Het leek een goed doel, ja. Voor die persoon zelf, denk ik. Oh. Ja, ja, ja.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 Dus we zijn een goede zomermaand weg. Ja. Dus mijn rechtsgevoel, of mijn gevoel in de rechtsstaat was echt behoorlijk verdwenen. Ja, nou dat is een goed voorbeeld. En uh, ja, die man, dat was een Duitser en uh, die had een hoge functie ergens en die moest naar Amerika. En uh, ja, dat was het probleem voor hem, want hij kon Amerika niet meer in als hij veroordeling had. Oh. En uh, nou, daarvoor is hij eigenlijk, ging het openbaar er niet mee. En, uh,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 De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Across the room, tell me I look nice even when I'm not. Touch my hair as you pass by my chair. These are just little things, little things, oh, but they mean a lot. As we cross the street Call me at six o'clock On the dot. Just a day When you're far away These are just little things That you haven't, that you haven't forgotten But always and ever, forever and ever I know they're just little things Because it's the little things that mean an awful love. Krachtige nummer van Betty Swan uit 1967 komt uit een reclamespotje dat uh, heel veel wordt uh, vertoond op de diverse commerciële zenders, maar ook Nederland 1, 2, 3 en Plus en weet ik wat allemaal. Dus, wel lekker nummer. Heel oud. En dat zie je wel vaker, hè, dat hele oude nummers worden gebruikt in reclamespots. Verder hoorde je Adam Port en Strive samen in A Move. En die moved inmiddels in de hitparade van vandaag. Over een paar minuten gaan we praten over ja, de meer de meest fraaie en de meest geweldige elektrische auto, zonne-auto. Ja, ze zijn er klaar voor, voor een nieuw experiment. Het ging vorige keer niet helemaal goed met het eerste model, maar nu gaat het een stuk beter. Je hoort er zo meteen heel veel meer over. Na onder andere Michel Delpes. Un petit tour un petit jour entre tes bras pour un petit tour au petit jour entre tes bras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 Petit jour, entre tes doods. Simon, hoe zou het met hem gaan? Hmm, later the evening. Een van zijn vele, vele, vele, vele, vele hits en daarom hoor je meer. Natuurlijk in de show hier bij ZVL. Ja, innovaties zijn er uh, heel veel. Natuurlijk, ze zijn ook constant in het nieuws. En je ziet ze ook uh, vandaag nog hè, tijdens uh, de havenfeesten. Dus uh, als je daar naartoe gaat, zie je ook allerlei prachtige innovaties. Maar ook bij de automobiliteit is dat ook wel weer uh, ja, amazing, zou je kunnen zeggen. Uh, over ja, een nieuwe elektrische auto op zonne-energie... praat uh, Margriet Klein met Evelien Plezier. De meest efficiënte zonneauto ooit. Evelien Plezier... Partnerships NPR bij het Brunel Solar Team gaat hier meer over vertellen. Evelien, welkom. Uh, wat, wat kun je over dit, uh, dit project vertellen? Uh, het heet ook nog nu na 12S met een uitroepteken, hè? als ik uh, goed geïnformeerd ben. Ja, dat klopt. Ja, wij zijn een uh, team gevormd uit 11 studenten van de T-Delft. En uh, ja, wij bouwen ieder jaar een zonneauto om de wereld te inspireren op het gebied van duurzame innovaties. En uh, daar komt ook Nina 12S vandaan. Elk jaar is er natuurlijk weer een nieuw, nieuw team. En ja. die duiden we aan met, uh, met 12. En uh, we bouwen om het jaar een nieuwe auto. En uh, de nieuwe auto die raceert altijd in Australië. En het jaar daarop gaan we naar Zuid-Afrika. Uh, en dan komt de S. Uh, die komt kijken, want ja. dit staat voor Zuid-Afrika. Uh, Wat kunnen jullie nou uh, zodanig veranderen of uh, implementeren dat je de meest efficiënte zonneauto ooit krijgt? Elk jaar komen we natuurlijk weer met nieuwe, nieuwe innovaties om zojuist de beste zonneauto te bouwen van de wereld. En dit jaar willen we die titel, de vijfde titel, ook alweer uh, verdedigen uh, door het bouwen van onze eigen motor. Dus uh, dat is een van de grote innovaties uh, van dit jaar. En hoe doe je dat? En wat zijn dan de specificaties? Ja, we hebben allemaal in het team hebben allemaal verschillende functies. Uh, zoals je net ook al zei, ik ben partnerships en uh, PR. Dus ik hou, hou me heel erg bezig met de marketing. En uh, dan hebben we in het team ook ja, elektro en mechanica. En die zijn voornamelijk bezig geweest met, uh, met de motor. Ja, die motor die moet dan... ...nog beter zijn dan al die keren ervoor. Um, wat, wat, wat is het innovatieve eraan? Uh, ja, dus dit, dit jaar is de, het eerste jaar dat we uh, op onze eigen motor gaan rijden. En het innovatieve daaraan is dat we dit jaar werken met twee magneetringen. Eigenlijk in de normale, normale elektromotor die maakt gebruik van één magneetring. En zo kunnen we meer efficiëntie halen ja, met eigenlijk uh, minder gewicht... Ik begrijp dat jij het gedeelte partnerships en uh, PR doet. Um, Klopt. Ja, uh, en, je, en je hebt het aantal leden ook genoemd. Dus iedereen heeft een andere taak. Als jij je ja. eigen taak zou omschrijven. Nou, ik hou aanwezig met partnerships en de PR. Dus uh, ja, PR, ik moet zorgen dat uh, Nina in het zonnetje wordt gezet... en zoveel mogelijk uh, mensen uh, bereikt. Ja. En partnership, nou, het bouwen van een zonneauto... Dat heeft natuurlijk ook een kostblaadje. En daar ben ik dit jaar verantwoordelijk voor samen met uh, mijn teamgenootje Huub. Om het helemaal financieel rond te kunnen krijgen. Wij doen aan uh, partnerschappen. Dus wij zoeken ook echt uh, naar bedrijven die met dezelfde normen en waarden. Ja, ja. En, ja. Ja. en um, mocht er nou gedurende de rit iets zich opdoen, zich voordoen, wat, wat je waarvoor je geen geld hebt op dat moment. Hoe heb je daarin voorzien? In principe ja, we maken natuurlijk aan het begin van het jaar een begroting. Dus daar houden we eigenlijk ook al vanaf het begin van het jaar rekening mee. Ja. En als er iets stuk gaat, we hebben altijd reserveonderdelen mee. En we hebben natuurlijk onze, onze teamgenoten die. Um, die hebben het ook zelf gemaakt, dus die weten ook precies hoe ze het zelf uh, moeten oplossen. Um, Zuid-Afrika noemde je al. Kun je even vertellen wanneer het uh, zich gaat afspelen? Ja, de race die duurt acht dagen lang. Van 13 tot met 20 september in Zuid-Afrika. En wij zullen met het team al vanaf 6 augustus daarheen gaan. Om ook al met, uh, met de zonneauto te gaan testen en uh, alles voor te bereiden. Ja. Eigenlijk het hele team heeft vorig jaar wel een bachelor afgerond. Ja, oh mooi. Uh, op de TU Delft. En dit jaar ja, focussen we ons eigenlijk een heel jaar lang op dit project. Ja. En uh, gaan we volgend jaar weer door met de studie. Dus uh, dit jaar uh, zijn we allemaal heel studieloos. Geweldig. Dus het hele jaar uh, wordt hier aan besteed aan dit prachtige project. Waarmee jullie altijd hele hoge ogen scoren. En uh, uh, ja, vaak ook uh, bovenaan eindigen. En ik hoop dat dat nu ook weer zo is. Ja, we gaan er dit jaar weer alles aan doen om de vijfde titel van Zuid-Afrika naar, naar Nederland te brengen. De vijfde titel. Nou, heel veel succes met al je, je collega's in het team. En ik hoop dat het een, een fantastische race wordt. Ja, hartstikke bedankt. We gaan ons best doen. Eveline plezier. heel veel succes. Dankjewel voor de toelichting en tot de volgende keer. Omroep ZVL.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 de zon heb neergekeken wat me niet met spijt vervult, en als ik haar dan ophaal, zit ze naast de en ze zwijgt. Ik rij harder weg dan anders. Superman Lovers. Ja. En uh, Manny Hoffman. Samen in Starlight. Van lang geleden alweer wel lekker, nummer. Ik word er hartstikke vrolijk van. En bluff voor je ervoor. Met een prachtige. Je hoorde zaterdag. Aan het einde bijna van de show. Maar er eerst nog wat vrolijke muziek van Fifth Dimension. Would you like to ride in my beautiful blue? Would you like to ride? Lekker hè? Ja, het is er ook weer voor hè. Ja, bij deze temperaturen is een ballonvaart geweldig. Ik heb het een tijd geleden gedaan. Echt fantastisch. Fantastisch, als je de gelegenheid hebt en ook de middelen, ook de muntjes, want het is namelijk duur, dan moet je het eens doen. Ik kreeg hem voor mijn uh, zoveelste verjaardag, een uh, jubileum zal ik maar zeggen, dus vandaar. Nou, uh, de show zit erop, ik ga zo meteen lekker naar de havenfeesten kijken, uh, kijken wat er te beleven valt op het terrein aan de Schelde. En misschien ontmoeten we elkaar daar. En is dat niet het geval, dan spreken we elkaar volgende week zondag weer om 11 uur hier bij ZVL. Ik wens je nog een Ongelooflijk mooie dag. En wat mij betreft tot volgende week zondag. Wederom om 11 uur hier bij ZVL dus.